9 uur. Doral meegens met het NOS-journaal. Bijna 5,4 miljoen mensen zagen gisteravond Ajax... op dramatische wijze worden uitgeschakeld... voor de finale van de Champions League. De meeste mensen zagen de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur op Veronica. Iets meer dan een half miljoen mensen stemden af op Ziggo Sport. Door een doelpunt van de Braziliaan Moura diep in blessuretijd... verloor Ajax met 3-2. Gelijkspel was voldoende geweest voor de eerste finaleplaats sinds 1997. De Europese regeringsleiders gaan vandaag op een informele top in Roemenië... proberen een soort Europees regeerakkoord te schrijven. Daarin moet komen te staan waar de Europese Commissie... na de verkiezingen later deze maand mee aan de slag moet gaan. Nederland wil graag meer aandacht voor het klimaat... veiligheid, terrorismebestrijding en migratie. Eén onderwerp is op de bijeenkomst taboe, de brexit. De Britten zijn er niet bij in Roemenië... en de 27 andere lidstaten willen vooral naar de toekomst kijken. Bij een inval in een villa in een dure buitenwijk van Los Angeles heeft de Amerikaanse politie meer dan duizend geweren en munitie gevonden. De inval was na een anonieme tip over illegale wapenhandel. Eén persoon is opgepakt. De inval was in Holmby Hills, een wijk waar ook beroemdheden hebben gewoond als Frank Sinatra, Walt Disney en Michael Jackson. En ook het Playboy Mansion staat er. Op veel scholen beginnen vandaag de eindexamens. Meer dan 200.000 scholieren proberen de komende weken... hun diploma voor VMBO, HAVO of VWO te halen. De HAVO begint met filosofie en wiskunde. VWO met Grieks en scheikunde. Het VMBO heeft biologie en Nederlands. Voor sommige vakken op het VMBO zijn de examens al in april begonnen. Op 23 mei zijn de laatste examens... Het weer, vanochtend eerst nog wat zon, later stapelwolken en wat buien. Daarbij zo kans op onweer. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in de zuidelijke helft van het land nog kans op een bui. En dan wordt het hooguit 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Het valt nog altijd mee met de drukte in de regio. Eén opvallende file door een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Knopend Nes 9 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en een vertraging ruim 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 재미,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 My boo car Cause I've seen the dark side too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 6.9. Dit is ZFM. our fingers from right to left where too drunk to even walk and all of a sudden you bring up our problems so I guess you wanna talk cause they say the bigger the love the harder the fall well I'm crashing through the fog. said you into boxes stacked up against the door I've been wondering where I went wrong Then now you're not here It's like the daylight never comes So I'll keep on holding Vando il punto di equilibrio Dei sentimenti Per lei Per lei Per lei Vendo a cercare nei mie soni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 This would go the light the light the Maar als vuole saremo zijn we indispensabili. En we zijn indispensabiliteit. Dan is het ware, niet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 Antwoord heeft het. Jij... En jij beleefd het. Dit is het ritme van Zandvoort. Something that you don't know. Feel it creeping on me in the night. Wait if it I can't hold. Pushing me to swim against the open side. for me.